10 uur. Ewald de Jong met het NOS-journaal.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 NOS, NOS Radio 1. Langs de lijn met Henry Schut. Goedenavond, het is een voetbalavond waar we lang naar uit hebben gekeken. Twee grootmachten strijden om een plek in de halve finale van de Champions League. Nou ja, strijden. Barcelona tegen AC Milan, is bekeken toch, Ronald van der Geer? Ja, het is 3-1 na iets meer dan een uur spelen. Hoewel, mocht Milan nog een goal maken, dan kan de spanning terugkomen. En Milan was er dichtbij met Robinho die door mag nadat hij de bal veroverd op het middenveld. Uiteindelijk stuit op de benen van Alves. Maar Kuipers heeft geblazen op zijn fluit. te denken dat er hens is gemaakt door Robinho. De spelers van Milan raken wat gefrustreerd, maar twee doelpunten van Messi... ...een van uh, Iniesta en een doelpunt van Nocerino van Milan. Daar doen we het tot nu toe mee, maar wie weet komt de spanning nog terug. Voorlopig na iets meer dan een uur, 3-1 voor Barcelona. En Bayern München leek voor vanavond al zeker van een plek bij de laatste vier... ...na de 2-0 vorige week bij Olympique Marseille. Uh, en die houtkamp, ja, ik wil het wel spannend maken, maar dat lukt niet meer, denk ik. <laughs> nee, nee. Hoe goed we ons best ook doen, maar 2-0 voor Bayern München... ...en een uh, geweldig speler Bayern München. Zij hebben... De de koffers bijna al gepakt voor de halve finale tegen Real Madrid... want dat kan haast niet uh, misgaan, 17-18 april. Bayern München leidt door twee doelpunten van Olic... met 2-0 tegen Olympique Marseille. Straks aan het woord in deze uitzending... de meest besproken toeschouwer uit de sportwereld van de afgelopen tijd. De man die die opmerkelijke botsing maakte in de ronde van Vlaanderen... met Sebastian Langeveld, die onderuit ging... toen die supporter opeens voor hem stond. Langeveld kan het klassieke seizoen daardoor vergeten... maar de Tour zal hij rijden. En ja, dit, dit moet niet zo heel lang duren. Normaal zou ik binnen... Ik heb binnen enkele weken alweer wedstrijden kunnen rijden. Maar ik begin nu aan mijn, aan mijn, aan mijn rustperiode. En dan een, begint er een lange voorbereiding op, uh, op de maand juli. Zometeen horen we Langeveld uitgebreid. En dus ook de supporter die zeer aangeslagen is. En ook aandacht voor een andere zware valpartij. Fietscrosser Jelle van Gorkom raakte gewond bij een race in Amerika. Meteen nadat hij zich had geplaatst voor de Olympische Spelen. De bondscoach Bas de Bever vertelt straks hoe het nu met Van Gorkom gaat. Tot 11 uur, langs de lijn. Barcelona tegen AC Milan. Moet ik nog vragen of het terecht is, Ronald? Nou, het, het, het, het, het grappige is dat Barcelona in de fase niet zo geheerst heeft. Als de uitslag doet vermoeden na 63 minuten. Sterker nog, de wedstrijd begon eigenlijk wel redelijk in, in balans. Daarna was er zo'n periode dat Barcelona herenmeester was... en Milan eigenlijk geen kant op kon. Juist in die fase scoorde uh, Milan. En ja, Barcelona is wel de bovenliggende partij. Maar ik moet eerlijk zeggen dat uh, de verdedigende stellingen... zoals die misschien wel vooraf werden verwacht, uh, ingenomen door Milan... dat daar geen, uh, geen sprake van is. En Barcelona heeft toch twee keer de hulp van de scheidsrechter nodig gehad... om tot scoren te komen. Want twee penalties gegeven door Bjorn Kuipers. Hij is vanavond... Uh, Arbiter van dienst. Terwijl Messi maar weer eens aanzet voor een solo. Maar uiteindelijk wordt dat alweer vloeg in de kiem gesmoord. Nou, hij gaf twee, penalties, twee terechte penalties. Overigens een overtreding op Messi gemaakt. En een keer het vasthouden van Piqué. Of van Busquets in het strafschopgebied. Ja, daar komt Kuipers eigenlijk niks anders dan de bal op de stip leggen. Hem valt dus niks te verwijten. En een mooi doelpunt nog van Iniesta. En nu is Barcelona inderdaad, meester. Is Milan voornamelijk bezig met wat frustraties te uiten... richting elkaar, richting de scheidsrechter, richting ook de medespelers. En dan zie je dat de haantjes van Milan... onder aanvoering van zijn koninklijke hoogheid, Prins Boateng... dat, ja, dat die toch wel wat frustratie uiten. En eigenlijk nu op dit moment niet... Op gewassen zijn tegen het spel van Barcelona. Bij Milan is Clarenceedorf inmiddels vervangen door Aguilini... ...en bij Barcelona is Xavi eruit... ...en Thiago is voor hem in het veld gekomen. Barça speelt de bal rond in minuut 65 van deze wedstrijd... ...Mascherano naar Messi, halverwege de helft van Milan. De bal gaat naar Cuenca aan de rechterkant... ...dan weer naar Dani Alves, Messi, Alves en zo... ...vindt Barcelona altijd de vrije man. Nu in de as van het veld Fabregas, halverwege de Italiaanse helft... speelt een combinatie, althans, bedenkt de combinatie met Busquets met Thiago. Maar uiteindelijk staan daar te veel Italianen om dat door te zetten. Zo, dan is daar even een ingreep op het moment dat Milan de bal denkt te hebben. Via Robinho komt Mascherano echt als een scheermes inglijden. Dat gebeurt op de Italiaanse helft nog en Kuipers geeft hem een gele kaart. Het komt hem te staan op een fluitconcert vanaf de tribunes. Maar Kuipers kan ook hier echt niets anders doen. Een ongecontroleerde actie van de Argentijn. Beentje naar voren. Ja, hij heeft de bal. Hij heeft de bal, maar uiteindelijk wordt Robinho zo wat gelanceerd. En dat kan toch ook niet de bedoeling zijn. Dat Kuipers daar geel voor heeft geeft, dat is niet meer dan terecht... Robinho overigens schadevrij uit dat duel gekomen. Kan Milan nog wat in deze wedstrijd? Dat is de grote vraag. Het wil wel natuurlijk, maar is niet opgewassen tegen Barcelona. In de groepswedstrijd stonden beide ploeg al tegenover elkaar. 2-2 in het eerste duel. En 3-2 voor Barcelona. 0-0 nu in het eerste duel. Kwartfinale. En nu staat Barcelona alweer met 3-1 voor Boateng. Op in de middencirkel. Balletje naar achteren. Vervolgens probeert via Nesta Milan op te bouwen. Aan, in de as van het veld gevonden. En nou, daar gaat Abate aan de rechterkant weg. Probeert Boateng te bereiken. Boateng moet dan de bal in het strafschopgebied Aan de rechterkant bij Robinho proberen te krijgen. Daar zit Mascherano tussen. En dus is die aanval van Milan voorbij. En gaat Barcelona er nu uit. Via Cuenca, via Messi en via Cuenca aan de rechterkant. Maar het gat wordt dichtgelopen door Antonini. Bal terug naar Abiati. Die al het nodige reddende werk voor Milan heeft kunnen verzorgen. Na 67 minuten staat Barcelona comfortabel met 3-1 voor tegen Milan. En over comfortabel gesproken, Bayern München komt wel heel dichtbij nu die finale in eigen stadion. Eerst nog even de halve finale. En nu nog even <laughs> uitspelen tegen Olympique Marseille, Andy. Ja, dat uh, laatste, dat uh, is geen probleem. En dat die finale op 19 mei in München is, dat is ook duidelijk. Maar die halve finale tegen Real Madrid, dat zal toch iets anders worden. Ja. Uh, nu speelt uh, uh, met name Ribéry een geweldige wedstrijd. Uh, terwijl Bayern München ook nog begon zonder Robben, zonder Gomez. De te maken een week geleden. Dus dat konden ze zich zelfs veroorloven. Overigens, alle complimenten ook voor Olympiek Marseille. Dat heeft gevoetbald, heeft het geprobeerd en ook kansen gekregen. Maar het wilde maar niet lukken. En toen Odic in de eerste helft al snel op een voorzet van Ribéry 1-0 maakte... toen was het eigenlijk al bekeken. En Olic maakte ook nog de 2-0. Zojuist een wissel gezien. Een aardige wissel voor Daniel Pranjic. Hij is er ingekomen in plaats van Tony Kroos. En Pranjic speelt ook heel weinig. Weinig nog bij eh, Bayern München onder Joep Heinkens Hetzelfde geldt ook overigens voor de doelpuntenmaker Olic. Die uh, zelden nog uh, in het uh, team uh, speelt. Maar die dus een kans kreeg omdat Gomez en Robben aan de kant werden gehouden. Balbezit voor Olympique Marseille. 2-0 de stand. Maar Olympique Marseille heeft het nu toch wel uh, opgegeven. Doet het uh, rustig aan. Net als uh, Bayern München overigens. Met uh, balbezit voor Valbuena. En Valbuena speelt de bal dan naar de rechterkant. Moet de voorzit komen. Maar die komt niet aan. Kan Pranjic voor het eerst in balbezit komen. Leidt Bayern München met 2-0 tegen Olympique Marseille. En dat is dik verdiend. Het is een veelbesproken moment, misschien wel het meest besproken moment... uit de Ronde van Vlaanderen van afgelopen zondag. Sebastian Langeveld botste frontaal op een toeschouwer... en brak daarbij zijn sleutelbeen. Een moment dat Langeveld niet snel zal vergeten... maar dat geldt zeker ook voor die supporter. DJ van Overveld is zijn naam. En hij deed zijn verhaal bij onze collega's van de VRT. De koersen passeert... Ik kan ze wel zien afkomen, maar ik kan ze zien. Sus starten die een boom. Er wordt op die brede steenweg nu een beetje geloerd, gekeken naar elkaar, posities genomen. Ik kon Sus uh, naast de velobaan. Ik zie hem recht naar mij toe komen. Ik zou wat ook doen. Blijven staan of niet? Keukenleider die uh, onze vriend Sebastian Langeveld in zijn wiel heeft. Ik zie hem naar mij komen, ik ga springen. En ik ben En zo is het gebeurd. Oh, er wordt een uh, toeschouwer onderuitgemaakt. Langeveld, die pakt inderdaad aan de rechterkant dat uh, viespad. en toeschouwers proberen achteruit te lopen en dan wordt hij gewoon onderuitgemaakt door dat voorwiel en meteen het voorwiel uit het uh, fietsframe gerukt als het ware. Wat een smak was dit van Sebastiaan Langeveld tegen 70 per uur. Ik stond hier en je had mijn, mijn, bin, mijn achterste wind meer In die wipbeweging achteruit springend, blijft één been van een toeschouwer nog hangen en dat been Haalt dan de fiets en man, man en paard onderuit. Langeveld, wat een smak tegen de grond. Het is wel geknust. Ja, is dat een gemst? Of... Een, een hele soort verband. Ja. Voor de zwellingen teenten. Als een dokterbeest was gisteren, stond blauw aan en zwol. En was hij de dokter? Dat men moet kalmen. Dat kan niet te veel maar oplopen. Jongens, blijf toch gewoon in het midden van uh, de weg rijden. Zon, zo'n zoveel plek. Corijn moest niet op de hele balerijen, hij moest op straat blijven rijden. Hè? Zoek het toch niet op telkens weer aan de rechterkant. voorbij. die vluchtheuvels en die bloembakken die daar staan. Maar dat zijn coureurs natuurlijk. Die zijn één met hun fiets en hij blijft liggen. Dat plat, hè? Is hij zo lang blijven liggen? Een paar minuten, vijf minuten. Sebastian, dit heb je zelf gezocht voor Torie toch. Dan is hij scherter gekomen, krijg je zien dat hij zijn schouder vastpakte hè? en dan nam ze hem en die ziekenhaben toe en ze mee weggegaan. Ik kan bijna als ze naar mij gingen gaan. Maar ze zijn, ze zijn die velo gepakt, en hebben hem doorgezet en ze zijn weer weg. Ze hebben niets gezegd tegen mij. En heeft u die beelden nu al enkele keren herbekeken? Ja, ik had het hoeveel keer gezien. Bijna al vijf keer, zes keer zo. Opnieuw. Hè. <laughs> Mijn vrouw ook. Voor keer dat we naar de, ko de koers gaan, is dat niet. Maar ze heeft gezegd dat het de laatste keer is. Maar het zal tijdens de televisie kijken. Het zal nu maar gebeuren. Het was zwaar dialect, ik hoop dat u het kon verstaan. Nooit meer naar de koers, zei hij maar voortaan maar voor de televisie. DJ van Overveld hij hield een gekneusd been over aan de botsing met Sebastian Langeveld. En Langeveld zelf een gebroken sleutelbeen. Hij werd gisteravond geopereerd in Oudenaren. Verslaggever Erik van Dijk zocht hem daar vanmiddag op. Geen uh, mitella of, uh, of gips? Uh, ziet er nee. niet uit als iemand die iets gebroken heeft? Uh, nee. Nee, nee, ze hebben uh, gisteravond een plaatje erop gezet om een sleutelbeen. Uh, voor mij was het ook de eerste keer... Sleutel bij een breuk en uh, ja, het doet wel wat zeer, maar dat is meer de, de spieren erom, eromheen. Zeg maar en, uh, maar ja, het, het verbaast me eigenlijk ook de, hoe, het, hoe het aanvoelt en uh, wat ik er nu alweer mee kan doen. Ja, en uh, allereerst, uh, wat gebeurde er precies? Weet je dat nog? Uh, ja, ik, uh, het was net voor de Kwaremond. Ik wou nog wat plekken, uh, ja, nog een spin naar voren trekken voor, uh, ja, voor de twee keer Kwaremond En uh, ineens stond er iemand uh, op het fietspad. Ja, het zo, ja, iedereen rijdt uh, in Vlaanderen, doet allerlei dingen om naar voren te, te kunnen komen. En uh, ja, die man die, die wou het voetpad op en, uh, en ik kwam er ineens aan. En ja, ik raakte zijn been denk En dat stukje weet ik niet zo heel goed meer hoe dat ging. En ik, uh, ik maakte een salto en uh, daar lag ik. Dus uh, ja, dat, dat was, dat was einde, het einde van het verhaal. Zeg maar. ja, hoe kijk je daarop terug? Was het een onverstandige actie? Of? Uh, nee, ja, voor me, nee, voor mezelf zeker niet. Voor die man ook niet. Ja, die, die staat daar te kijken en... Uh, het peloton wijk denk net een beetje uit op het moment dat ik ook het fietspad kies. Dus die man die wil eigenlijk uit veiligheid voor de rennen een stad maar achter doen. En komt nog, ik, ik denk dat er nog een paar renners achter me zaten ook die het fietspad koos. En ja, dat gebeurt, uh, dat gebeurt honderd keer in de wedstrijd. En uh, iedere renner doet dat wel een keer in Vlaanderen. En ja, ik raak uh, helaas in de finale in toeschouwer. Ja, hoe hard bouw je daarvan? Ja, heel erg. Het was de juist, juist de periode waar ik naartoe, uh, naartoe gepikt had. En uh, ja, als je dan valt in Vlaanderen, dat, uh, in de finale nog, ja, dan is dat heel erg zuur natuurlijk. Ja, want het was ook in vorm. Ja, ik voelde me heel goed. Het had uh, wat, uh, wat heel veel uh, tijd en moeite gekost om echt uh, een hoog vormpijl uh, te houden. Omdat ik vorig jaar in augustus eigenlijk al ook door een blessure gestopt was met het seizoen. Uh, dus dat, dat duurde even. Maar ik, ik voelde me klaar om, uh, om de finale te rijden. En dat is extra zuur als je op deze, deze manier uit de wedstrijd uh, moet stappen. En wat betekent dat voor de rest van je voorseizoen? Ja, het voorjaar is voorbij nu. Het is uh, volgende week is Robert. Dat ga ik sowieso niet halen. Ik mag, uh, Redelijk snel alweer fietsen, maar ja, voor uh, Amsterdam en Luiken... Uh, nee, ik begin nu aan mijn rustperiode en dan uh, zal ik eigenlijk... Uh, wat ik normaal zou rijden, Ronde van Beiren, daar zal ik weer beginnen. Dus mijn rustperiode begint iets eerder en uh, dan wordt het uh, een belangrijke maand juli. Ja, want de Tour, kan je, kan je daar weer aan meedoen? Ga je daar mee? Ja, dat, dat, dat, dat staat wel in de planning. Ja, dit, dit moet niet zo heel lang duren. Normaal zou ik binnen... Uh, ik heb binnen enkele weken alweer wedstrijden kunnen rijden, maar ik begin nu aan mijn, west, aan mijn, aan mijn rustperiode en dan een, begint er een lange voorbereiding op, uh, op de maand juli. Ja, dat is een beetje cru, maar het is wel het beste bot dat je kan breken als wielrenner. Ja, ja ik, het is mijn eerste keer hoor dat ik uh, mijn sleutelbeam breek, maar uh, ja, het is, uh, als je eigenlijk al binnen twee dagen weer op de roller kan fietsen, dan, uh, ja, dan is het allemaal niet zo. Uh, had het, als je de val ziet, denk ik, had het allemaal veel slechter gekund. Ja, maar het is, heel, het, is heel, het is echt een hele grote teleurstelling natuurlijk, omdat dit mijn periode is en waar je drie maanden jezelf uh, ja, voor afgebeeld hebt. Dat je, dat je dat nu niet kan meemaken, dat is heel erg natuurlijk. Ja, en ook bizar natuurlijk hoe het ja. gebeurt. Ja, ja, dat kijk, vooral partijen, dat, uh, dat hoort, uh, het hoort erbij, maar ook weer niet natuurlijk. Het is, ja, het is heel jammer en uh, echt teleurstellend. Ja, en dan, ja goed, de, de Tour wordt dan nu je, je, je, je echte speerpunt en misschien... Ja, nou, de uh... Tour niet. Het is, ik, ja. ik, ga de, ik, ik ga de Tour de France... Uh, in hele goede vorm proberen te rijden. En dan uh, vooral uh, de Olympische Spelen en, uh, ja, en het najaar met WK in eigen land. Dat zal, uh, dat zal heel belangrijk worden nu. Dat ja. was sowieso wel belangrijk. Maar ja, nu, na deze deceptie, uh, wordt dat nog, is dat nog een extra motivatie om daar 100% weer te staan. Ja, wat Van Vliet heeft gezegd, ik neem niemand mee op naam. Ik wil uh, zien dat mensen zich echt daarvoor uh, voor laten zien. En, en ja. dit is nu net de periode waar jij je zo goed kan laten zien. Uh, ja, maar goed, ik ging... Uh, ja... Ik, ik was gewoon in de goede vorm uh, op de dag van Vlaanderen. Dat, dat is ook iets, iets positiefs wat ik eruit haal. Ik heb wel, uh, wel goed gepiekt. En uh, ik ga niet zeggen, als ik niet gevallen was, had ik, had ik absoluut. Uh... Top drie of weet ik of dat gereden. Maar ik, ik voelde me goed, ik voelde me sterk. En ik was klaar om, uh, om een goede finale te doen. Dat zei de pechvogel Sebastiaan Langeveld. Die andere pechvogel die ook zijn sleutelbeen brak in de Ronde van Vlaanderen. Fabian Cancellara, hoopt volgende maand in mei zijn rentree in het peloton te maken. Cancellara heeft na zijn val ook een succesvolle operatie aan zijn gebroken sleutelbeen ondergaan. In Basel was dat. En Cancellara verwacht over een week alweer de training te hervatten. De Olympische Spelen worden nu zijn voornaamste doel. Juggerwebs was Mutia met Real Girl. En wat was nou toch dat liedje dat daaronder zat? In Eendover It's over van Lenny Kravitz. Het zou een mooie zin zijn voor het voetbal van vanavond, maar dan moet Milan wel heel gauw gaan scoren, Ronald. Ja, in over Till de Fat Lady Sphinx. <laughs> Alleen uh, Milan heeft dat. Uh, ja, of ja, Milan heeft bij die drie 8 achterstand met nog uh, elf minuten eigenlijk nauwelijks nog een kans gecreëerd. Het zit in de tang bij Barcelona. Het heeft dan wel balbezit, maar daar op een plek waar het mag van Barcelona rond het uh, middenveld, rond de middenlijn. En verder komt men eigenlijk niet, er is wel druk gewisseld. Een uh, tegenvaller van Barcelona is het uitvallen van uh, Piqué geblesseerd. Adriano is zijn vervanger. Nu even kijken, want nu probeert uh, Milan wel in de buurt te komen, in elk geval van uh, de goal van Barcelona. En volgt er uiteindelijk weer een uh, overtreding van Ambrosini. Op het moment dat Barcelona de bal verovert. en Thiago daarmee aan de wandel wil, moet Kuipers weer uh, fluiten. Nu gaat iedereen vragen om een, om een gele kaart voor Ambrosini. Maar die gele kaart gaat hij niet geven, Kuipers. Maar er is. Uh... Gewisseld. Uh, Pique is vervangen door Adriano. En Keita is voor Fabregas gekomen. Al eerder is Sedor uh, van het veld gegaan voor uh, Aguilani. Nou ja, die moet dan wat meer dreiging naar voren uh, geven uh, bij uh, Milan. Ook een nieuwe spits. Pato. Lang geblesseerd geweest. Moet dan in de slotfase het verschil maken. Maar het dreigt uh, allemaal toch op een uh, deceptie uit te lopen voor uh, Milan. En gewoon zoals men dat eigenlijk wel had verwacht. Een halve finale plaats voor uh, Barcelona. Dat dan mag gaan spelen tegen de winnaar van Chelsea. Benfica-ontmoeting die morgenavond gespeeld wordt. Barcelona heeft bezit op het middenveld met Iniesta, met Messi, met Thiago. We spelen elkaar gemakkelijk de bal toe op een paar vierkante meter. Uiteindelijk gaat men dan is het linker speelveld verlaten om naar de rechterkant te komen. Maar dan heeft de Kuipers tussendoor alweer een overtreding gezien van Nexces, de Franse verdediger. En komt er dus een vrije trap aan voor Milan of is het precies andersom? Nee, het is een vrije trap voor Barcelona. Omdat Max Tess dus een overtreding maakt op Thiago. Het gebeurt een meter of 3-4 over de middellijn. Je kunt niet zeggen dat Kuipers het heel erg lastig heeft in deze wedstrijd. Zeker niet in de tweede helft. Moet wat kleine brandjes blussen, maar heeft voor de rest de wedstrijd strak in handen. Zoals hij eigenlijk kan terugkijken straks op een prima partij. Heeft penalties gegeven op momenten dat het moest. Aan de thuisploeg weliswaar, dat wordt dan waarschijnlijk toch altijd uitgelegd. Ja, dan durf je het wel. Leg hem eens een keer op die andere stip. Maar daar is geen enkele aanleiding voor geweest. Dus Kuipers met zijn hele contingent Nederlanders uh, kan terugkijken op een uh, prima wedstrijd. En dat doet Barcelona ook. Met nu balbezit voor uh, Thiago, voor Iniesta aan de linkerkant. Ik denk, misschien komt er nog een aanval op uh, hoge snelheid. Nou, Thiago gaat het proberen richting het strafschopgebied. Maar daar uh, staat het vol met Italianen. En dus uh, komt men er eventjes niet langs. Het is uh, 3-1 met nog uh, iets meer dan acht minuten. Bayern München tegen de Olympique en die houdt kan. 2-0. En daar gaat Ribery weer. Wat een geweldige wedstrijd speelt die man. Ja, hij is voor 30 miljoen overgekomen in 2007 van Olympique Marseille. Waar hij nu tegenspeelt. 2-0 de stand. Twee keer audits. Die al gewisseld is. Een uh, applauswissel. Mario Gomez kwam uh, is in de ploeg gekomen. Maar ja, de wedstrijd bloedt uh, nogal langzaam maar zeer zeker dood. Want uh, er gebeurt gewoon heel erg weinig. Nu weer een aanval van uh, Olympique Marseille. Een aardige aanval. En het uh, schot is dan verschrikkelijk van die ook de hand naar het hoofd brengt. Van, nou, dit had ik toch wel beter kunnen doen. Want die bal komt ongeveer bij de cornervlag uit. Nog een minuutje of te gaan. Ik denk niet dat uh, scheidsrechter Meun uit uh, Noorwegen er veel tijd zal bijtrekken. Maar die arena uh, in München met 66.000 man weer helemaal uitverkocht. Dat is het al jaren. Uh, heeft het uh, toch naar het zin. Je hoort het op de achtergrond. Veel gejuich, veel gezang. Want de halve finale is bereikt. Door Bayern München. En wat zal het mooi zijn als hier uh, op 19 mei de finale wordt gehouden. En als Bayern München dan in die finale zou zitten. Nog even balbezit voor Olympique Marseille. Maar het is uitspelen van de tijd. Want na de 2-0 in Marseille voor Bayern München. Is het nu 2-0 weer voor Bayern München. Maar in München.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 I'm reminiscing ...saying goodbye is the soundtrack of my life. Julian Villar met de Soundtrack of My Life. We gaan richting de laatste minuten van Barcelona, AC Milan. Ronald. Het is 3-1 nog altijd voor Barcelona. Heel af en toe is er even wat opwinding, Maar dat komt dan met name omdat Barcelona even gas geeft... en ...in de buurt van Abiati komt zojuist een harde bal... Van uh, Messi die uh, Abiati nog even moest uh, loslaten. En dan ontstaat er nog uh, enige consternatie. Maar het is uh, over en uit. Deze wedstrijd is wel gespeeld. Ik heb niet het idee dat Milan er nog heel erg in gelooft. Milan had trouwens nog een dikke domper te verwerken kreeg. Terwijl er uh, nu mogelijk een mogelijkheid is voor Adriano. Oh, wat doet hij nou? Die gaat vanaf links het strafschopgebied in. En kan dan toch een heleboel dingen doen in zijn voetballeven. Uh, nou heeft een keus of vijf, zes met Messi onder meer aan zijn rechterkant. Ja, schiet in de korte hoek, maar schiet wel zo ver naast... dat het er buitengewoon ongelukkig uitziet. Met net dus nog uh, dat uh, die kans voor uh, Messi. Het was over een schot van Alves dat Abiati losliet En Messi kon de rebound niet uh, pakken. Raar verhaal nog, dat wil ik toch wel even vertellen bij uh, Milan. Waar uh, Pato in het veld is gekomen. Ik vertelde het al, lange blessure achter de rug. In Amerika geweest, speciale dokter. Nou ja, het uh, zou allemaal goed zijn. Hij heeft, uh, zeggen en schrijven, een minuut of tien gespeeld. En is inmiddels weer vervangen door Maxi Lopez. Het gaat dus toch nog niet zo goed met uh, Pato. Een tegenvaller extra dus voor uh, Milan. Dat zich uh, na vanavond weer volop kan gaan richten op uh, de competitie. Waar het uh, twee punten voorsprongen heeft op uh, Juventus. En de Scudetto eventueel in de wacht kan gaan slepen. Het speelde dit weekend over slecht ook. 1-1 <coughs> tegen Catania. Barcelona met het uh, balbezit, maar kwijt. Iniesta... Raakt die bal kwijt aan Maxi Lopez. Robinho dan. Vervolgens probeert Milan in de buurt van het strafsomgebied van Barcelona te combineren. Maar het gaat mis bij dan Ibrahimovic. Die speelt de bal weer aan tegen Mascherano. En dan moet Valdes nog ingrijpen omdat er een bal vanaf het middenveld wordt uh, gespeeld door uh, Ambrosini. En die bal wordt eigenlijk door niemand aangeraakt. Waardoor Robinho bijna één op één staat met uh, Alves. Maar Alves is er net iets eerder bij dan de Braziliaanse spits. En uh, heeft die bal inmiddels uit zijn strafsomgebied uh, weggewerkt. Nu Barcelona weer uh, met het balbezit. Iniesta wel heel fel op de huid gezeten. Maar uiteindelijk komt hij er uh, wel uit. Abate is degene die hem het uh, leven zuur maakt. Bal gaat uh, over de zijlijn via Barcelona. En Nocciardino die dan uh, wel de eer heeft... Om gescoord te hebben tegen Barcelona gooi nog een keer in op Maxi lopes in de buurt van het strafschopgebied. Maxi Lopes is een oud-speler van Barcelona, speelde hier niet heel erg lang. De periode Rijkaart. Was ook niet echt een succes. En is uh, nu net met een bescheiden applausje teruggehaald in uh, Camp Nou. Daar waar bijvoorbeeld staat aan Ibrahimovic. Echt een helsluitconcert te verwerken kreeg. Hij die voor het eerst terug is overigens in uh, Barcelona. Want uh, toen uh, Milan in de groepsfase hier te gast was. was hij uh, geblesseerd. Bal zit voor uh, Milan. Nog heel even met uh, Nocerino In de buurt van het strafzongebied van Barcelona. Opgelost door Adriano. Vervolgens uh, komt de bal toch weer terug. richting uh, Milan. Richting Robinho, Nou, hij niet. Maxi Lopez met een aardige bal. Tenminste, de bedoeling is aardig. Vanaf het middenveld, door de as van het veld, richting de doorgelopen... Slaat aan Ibrahimovic, het verdedigende werk is van Adriano. Maar nu heeft Milan even balbezit. Ja, het is een beetje te laat om nog echt een vuist te kunnen maken. Maar het is zoiets als, kijk, dit kunnen wij ook. De bal rondspelen en jullie een beetje in eigen huis vernederen. We gaan naar de 90 minuten met een 3-1 voorsprong voor Barcelona. Is er nog iemand in München met een mooi slotakkoord in het hoofd, Andy? Nou, Het is wel grappig om te zien. Uh, misschien ken je die klappers wel bij AZ. Waar men uh, heel hard uh, altijd mee uh, aan het klapperen is. Dat doen ze nu ook. 66.000 zijn er uitgereikt. En die zijn allemaal te horen bij 2-0 uh, stand in het voordeel van Bayern München. Wedstrijd die uh, gespeeld is, al lang gespeeld is. We zitten in de slotminuut, want uh, twee minuten extra tijd. Er is al een minuutje van voorbij als uh, uh, uh, Olympiek Marseille nog probeert in de aanval te gaan. Nou, die uh, wordt uh, snel overgenomen door Bayern München. Is er nog een slotakkoord? Dat is de vraag. Aardig hakje. Uh, gaat de bal weer helemaal terug? Nee hoor, het is allemaal gespeeld. Het is over en uit. Uh, Jeroen Boateng speelt de bal nog terug op Noyer. Die zal nog een keer naar voren rammen. De grote mannen waren Olits met twee doelpunten. En een werkelijk geweldige Frank Ribéry. Ribéry die uh, tegen zijn oude ploeg ook graag een doelpuntje had gemaakt. Is er niet van gekomen. Nou misschien nog als uh, Gomez de bal speelt op Ribéry. Daar gaat Ribéry nog een keer. Ribéry probeert de bal binnen door te steken. Lukt niet, want de meegelopen Gomez krijgt de bal niet onder controle. En dan is het genoeg, zegt Swijn, Otwar, Meun. En is het afgelopen, wint Bayern München met 2-0 van Olympique Marseille. En zal het uitkomen op 17 of 18 april in de halve finale tegen Real Madrid. De bal rolt nog in Camp Nou, Ronald. Nou nu even niet, want hij ligt er klaar <laughs> om getrapt te gaan worden door uh, Lionel Messi. Kuipers heeft nog even een vrije trap gegeven. En aan Barcelona en een gele kaart aan Max 6. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb respect voor Kuipers. Hoe hij omgaat met al die blaaskaken in het, in het wit. Die altijd maar wat zeiken hebben. En hij staat ze te woord en geeft vervolgens de kaart die hij moet geven. Ziet de overtredingen die hij moet zien. Wat dat betreft heeft hij het prima gedaan. Heeft nu een vrije trap gegeven omdat Thiago gewoon onderuit getrapt werd. Door Max 6, de Fransman. En die gaat dan nog een hoop, met een hoop kabaal een verhaal halen bij Kuipers. Maar is stoïcijns. Nu Maxi Lopez die in de baan. Van het schot gaat staan. Ook hij gewoon een gele kaart. En dan krijgen we nog een vrijtrap van de Messi. Bal ligt iets aan de linkerkant. Gaat over de goal van uh, Milan heen. Nou, dan twee minuten extra tijd om. Er is uh, drie minuten door Kuipers aan deze wedstrijd toegevoegd. Nou, dan hebben we het wel uh, zo'n beetje gehad. Barcelona gaat dus naar uh, de halve finale. Gaat erin spelen tegen of Chelsea of tegen uh, Benfica... Een wedstrijd die ja, in eerste instantie alle kanten op ging. Logisch natuurlijk. Ook Milan ging voor de laatste kans. Heeft echt niet heel slecht gevoetbald. Maar eigenlijk in de tweede helft hebben we van Milan buitengewoon weinig gezien. En is Barcelona herenmeester geweest. In de eerste helft heeft Milan nog wel een paar keer een vuist kunnen maken. Ook een doelpunt gemaakt. En eigenlijk is de 3-1 in deze wedstrijd gemaakt door Iniesta. Een minuutje of acht na rust. De doodsteek geweest. Toen was het geloof weg bij uh, Milan. En is het uh, zich aan uh, bezonder gaan. Allerlei uh, ja, andere zaken dan uh, voetbal. En is echt de overtuiging ook een beetje uit het elftal geraakt. Nog één aanval van uh, Milan. Want er mag een vrij trap genomen worden. Natuurlijk door de lucht. Het zoeken naar Slatan Ibrahimovic. Maar keurig opgevangen door Thiago. Die gaat dan nog even over een uitgestoken been van uh, Nocerino. Had hij eigenlijk al een gele kaart mee? Die had hij nog niet. Nou, dan kan hij hem uh, nu krijgen. Want dat is uh, de volgende die uh, Kuipers uit zijn zak tovert. Ant Tonini, Nesta, Zeedorf, Robinho, Maxest, Maxi Lopez. En nu dus Nocerdino. Ze zijn allemaal op de bond gegaan. Wat dat betreft heeft Kuipers wel erg veel kaarten nodig gehad in deze wedstrijd. Misschien is dat het enige kritieke punt dat je zou kunnen geven aan het optreden van de scheidsrechter. Maar ik weet ook dat ze dat op het hoofdkantoor van de UEFA graag zien. En wat dat betreft hij heeft hij geen enkele onnodige kaart gegeven. En er zijn er twee naar Barcelona gegaan. Mascherano en uh, Cuenca... Een gele kaart namens Barcelona. We zitten inmiddels in de vierde minuut van de extra tijd. Wat heeft de Kuipers nog voor snoden plannen? Wil hij nog wat langer genieten van zijn optreden hier op het heilige gras? een van de paleisstalen van het Europese voetbal. Of gaat hij zo een einde maken aan deze wedstrijd? Die natuurlijk al lang en breed gespeeld is. Dan gaat hij tegen de 94.000 mensen zeggen... jullie kunnen lekker huiswaarts, lekker aan de hap gaan... en vieren dat Barcelona naar de kwart en de halve finale gaat. Dat moment is nu aangebroken. Barcelona wint een goal van Iniesta. Twee penalties van Messi. Nocerino deed iets terug. Barcelona-Milan 3-1. Barcelona naar de halve finale en Bayern München tegen Olympique Marseille dus 2-0 En morgen worden de tegenstanders bekend van de beide ploegen. Bayern München ziet dan waarschijnlijk dat Real Madrid het gaat winnen van Apoel Nicosia want dat was vorige week al 3-0 op Cyprus voor Real en Chelsea Benfica. Daaruit komt de volgende tegenstander van Barcelona. Chelsea won vorige week de uitwedstrijd bij de Portugezen met 1-0. Morgen beginnen in Melbourne de wereldkampioenschappen baanwielrennen. Het is de vraag of ons land zich vanaf dan kan mengen in de strijd om de medailles. Na een succesvolle periode hebben de Nederlandse baanrenners een dalende lijn ingezet. Acht jaar geleden stond het er allemaal heel anders voor. In datzelfde Melbourne veroverde Theo Bos toen zijn eerste wereldtitel. Tot verrassing van alles en iedereen. Ja, dat, uh, dat ging eigenlijk toen uh, in één keer fantastisch. Ik, uh, in 2002 reed ik ook wel goed. In 2003 reed ik... Uh, was ik eigenlijk wel klaar om, om echt in de buurt van de medailles te komen. Wat op dat moment eigenlijk een beetje door gebrek aan ervaring niet lukte. Maar toen reed ik eigenlijk al uh, ja, hele snelle tijden, ook op de, op de 200 meter kwalificatie voor de, voor de sprint eigenlijk. En toen uh, in 2004, ja toen was ik misschien nog net iets sterker. Garnet, de Fransman, grossierde in goud in zijn carrière. Heeft veel meer ervaring, let op het gezicht van de Fransman. En ook Bos heeft dat gezicht gezien. Ja, het jaar daarvoor had ik uh, op het WK wel goed gereden. En ook de wereldbekers gingen toen, wel, gingen toen al heel goed. En, uh, en ook andere wedstrijden ja, buiten dat circuit om eigenlijk. En dan versla je eigenlijk al wereldtoppers in andere wedstrijden. Alleen die pieken dan op, op dat moment op het WK. En ja, toen kon ik ze eigenlijk uh, nog niet hebben. een jaar later, toen uh, had ik ook veel meer ervaring... En toen was ik eigenlijk misschien net zo snel als, als, echt, als de wereldtop. En toen ja, had ik uh, de die juiste ervaring opgedaan in die, in, die, in die voorgaande jaren. Ook tactisch uh, gezien. En ja, dan op een gegeven moment dan ben je daar naartoe aan het werken. En op een gegeven moment over, overkomt je dat ineens. Dan, uh, dan ben je ineens uh, de snelste. Was dat het gevoel wat je als je er nu aan terugdenkt? Overkwam je? Ja, zeker. Dat is gewoon, uh, ja, ja, ik had het eigenlijk uh, zeker op de sprinten niet verwacht... En ik, eh, ik werd op de kilometer werd ik derde. En dat was eigenlijk voor mij al... Uh, ja, was 2K al, eigenlijk al geslaagd. Oei, een lange sprint voor Theo Bos. Maar dat kan niet. Bos onder in de baan. En Garnet laat zich verrassen. Garnet op een meter of drie. Moet nu buiten om in de laatste bocht. Wat een verschil. Kan de Fransman daar nog omheen? Bos. Bos. Jawel. Bos wint de eerste run. En heeft dus zich op het wereldgoud. Ik was op dat moment nog maar twintig, maar... Uh, ja, voor je gevoel ben je er toch al zo lang mee bezig. Zoveel wereldbekers, zoveel WK's al gereden. Toch kom je altijd, kwam, kwam ik altijd wel echt tekort op, op, op de, op de grote, grote toernooien. En uh, op dat moment dacht ik van, nou ja, goed. Uh, op dat moment was Laurent Gennet, was eigenlijk de snelste sprinter. Je uh, had Jens Fiedler, die, had, uh, die ja, tweevoudig Olympische kampioen op de sprint was. Florian Rousseau, dat zijn allemaal, ja, die, ook Olympisch kampioen, meervoudig wereldkampioen. Ja, dat waren eigenlijk hele grote namen en daar keek ik eigenlijk nog tegenop. Toen was ik, uh, ja, ik had niet verwacht dat ik uh, hun al zou kunnen verslaan op dat WK. Ganey zichtbaar nerveus. Ja, en Bos heeft getoond dat hij heel veel snelheid heeft. Hoe moet je dit dan aanpakken? Bos zelfverzekerd. We gaan naar de laatste ronde. En Bos moet nu buiten. Over... Ja, dat gevoel, dat was wel echt super mooi natuurlijk en uh, was gewoon heel onwerkelijk eigenlijk en. Uh, op dat moment geloofde ik het gewoon totaal niet. Er waren maar een paar Nederlanders ooit wereldkampioen geworden op de sprint. Ja, ik was op dat moment heel erg bezig met, met mijn rit. En, uh, en met mijn tactiek, wat ik uh, moest gaan doen. En volgens mij reed ik de eerste rit, ging ik van kop af. Dat was eigenlijk het tactisch gezien, was dat echt de perfecte race. Was dat. Ik uh, kon volgens mij met één ronde te gaan, uh, heb ik de kop. En dan ja, stuur ik iets omhoog uh, op het rechte stuk. En ik kijk linksom waar die zit, en dan ga ik gewoon vol versnellen. En later zei hij ook van, uh, dat hij me wel dacht dat hij me kon hebben, maar omdat ik al, ja, ik trok die versnelling echt goed op gang. En uh, ja, hij reed iets lichter en hij kon hem er, niet over, hij kon hem er eigenlijk niet meer uh, langs uh, zetten. En ja, de tweede rit vanuit het wielde was eigenlijk uh, een vrij makkelijke rit, zeg maar, tussen aanhalingstekens. Maar die, uh, ja, dat was eigenlijk geen probleem. En, uh,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 En het is alweer acht jaar geleden. Theo Bos in de bijdrage van Erik van Dijk. Morgen beginnen dus de wereldkampioenschappen. Baan Morgen ook die andere twee kwartfinales in de Champions League. Real Madrid mag dan in eigen stadion in Benabeu... het klusje klaren tegen Apoel Nicosia. Op Cyprus won Real vorige week met 3-0. En op Stamford Bridge in Londen... verdedigt Chelsea een 1-0-voorsprong tegen Benfica. Over die wedstrijd gaan we praten met Jeroen Grutter. Morgenavond de televisiecommentator van de NOS. Jeroen, goedenavond. Hi Henry, Kun jij het belang schetsen van deze wedstrijd, met name voor Chelsea? Ja, ik zou uh, niet kunnen zeggen dat het geen belangrijke wedstrijd is natuurlijk. Uh, is hartstikke belangrijk uh, voor Chelsea, zowel uh, voor Benfica trouwens ook. Maar uh, als we het even vanuit Chelsea perspectief gaan kijken, die hebben in de competitie een, een heel moeilijk jaar. Door uh, eerst het project Villas Boas, de trainer die inmiddels ontslagen is. We staan nu vijfde. We moeten nog proberen om Champions League te, te gaan halen voor volgend jaar. Nou, dat, uh, dat moet nog te doen zijn. Ze zijn in achtervolging op Arsenal en Spurs. En uh, Eigenlijk was iedereen uh, na de 3-1-nederlaag uh, in de vorige ronde... in de eerste wedstrijd tegen Napoli wel vanuit gegaan... dat het einde Champions League was. Maar uh, nou, Filos Bouwers werd dus ontslagen. Toen kwam uh, die Matteo, die nam het over, de assistent. en uh, Dat leidde tot de uitschakeling van Napoli. En nu uh, een hele goede uitgangspositie eigenlijk... Uh, in de kwartfinale, na die eenmaal overwinning in Lissabon... Euh, daar hadden trouwens ook heel weinig mensen rekening mee gehouden... dat Chelsea in staat zou zijn om euh, te winnen van Benfica in Lissabon... omdat Benfica al tien wedstrijden op rij in de Champions League ongeslagen was. Maar goed, het, uh, het gebeurde hè. en nu is het dus zaak voor Chelsea om, uh, om het hoofd erbij te houden... en uh, de halve finale te gaan bereiken en uh, op die manier het seizoen toch uh, glans te gaan geven. Want het is een generatie spelers die loopt op zijn eind... Uh, ...die kan zich wel enorm focussen op dit soort uh, finales. En uh, nou ja, goed, ze, ze moeten nu één spelen. Dat is de wedstrijd van morgen. Dan nog tweeënhalve finale. En ja, dan uh, kunnen en ze misschien twee. toch nog het ultieme doel gaan bereiken. En dat is het winnen van de Champions League. Daar zijn ze heel dichtbij geweest uh, destijds in 2008 tegen Manchester United. Toen uh, John Terry eigenlijk uh, de bal uh, voor de inschiet had. Penalty. In die serie met Van der Sar. En toen uitgeleed. En de bal op de paal schoot. En vervolgens... Sorry, gaat hij op een telefoon. En vervolgens uh, dat... Uh, dat uh, United won. Dit is heel verblijf. Ik pakken, hem even anders. Oh, Oké. Okay. Um, en nu... Um, dus een nieuwe kans op in ieder geval een halve finale. Dat zou dan uh, de zesde zijn in negen jaar tijd. En... Um, ja, uh, daarmee kunnen ze het seizoen natuurlijk toch weer uh, heel veel glans geven. Ja, ja, maar de glans moet toch wel echt nog komen door dan eigenlijk nog verder de finale en meer. Hè? Hoe zit dat bij Benfica? Staat of valt daar het seizoen met Europees voetbal of gaat het daar beter mee? Ja, ja, heeft een, een ander probleem. Die willen we weer kampioen worden. De laatste keer dat er gebeurde was in 2010. Dat is natuurlijk nog niet zo heel lang geleden. Maar in de loop der jaren zijn die de hegemonie in Portugal enorm kwijtgeraakt. Met name aan FC Porto. Staan staat momenteel een puntje achter op Porto. We hebben een belangrijke wedstrijd afgelopen weekend gewonnen van, van Braga. Dat was de topper, plaatsen 2 en 3. Benfica ging weer over Braga heen. Dus uh, die houden dat uh, wel met een, uh, een schaanoog in de gaten. Die hebben ook uh, komend weekend nog die, uh, die zware wedstrijd uh, tegen Sporting Lissabon. De derby van uh, Lissabon. Maar goed, de uh, Champions League is natuurlijk wel uh, verheven boven, boven alle nationale belangen. En Benfica zal natuurlijk alles aan doen om toch nog een uh, plek te gaan, uh, gaan bereiken in de, de halve finale. Het zal natuurlijk wel lastig worden. Maar ja, goed, er zijn een paar dingen interessant in uh, deze wedstrijd. Benfica heeft... Uh, uh, inclusief de voorrondes dit jaar zes keer uh, uh, uitgespeeld en in alle zes wedstrijden gescoord. Op tien doelpunten, dus uh, meerdere keren twee goals gemaakt, onder meer op Altraffer. De ploeg is overigens ook uh, defensief niet super sterk. Maar goed, het, het zal zo'n avond zijn dat alles op zijn plaats valt. Ja, dan is er natuurlijk toch wel het een en ander mogelijk. Maar aan de andere kant, uh, Chelsea is een thuis het scheiden bijna niet te kloppen. Nou, dit seizoen uh, in de Champions League helemaal niet te kloppen. Eén goal tegen in, in vier wedstrijden, tegen toch niet uh, de minste tegenstanders. Dus um, ja, kijk, um, als je daar um, um, iets boven gaat hangen... dan denk ik dat uh, Chelsea toch wel uh, de betere ploeg uh, zal zijn. en uh, De ploeg die in ieder geval uh, van zijn ervaring gebruik gaat maken om de zaak uh, over de streep te tillen. Want ze hebben en het voordeel van de voorsprong uit de eerste wedstrijd. En toch ook wel dat, dat, dat heilige vuur, dat is weer eens opgelaaid. Dat, dat gedoofd leek te zijn. Dat nu weer is opgeleid en uh, ik denk dat we daarvan uh, gaan profiteren en, uh, en de boel naar de hand gaan zetten. Ja, en het thuisvoordeel natuurlijk niet te vergeten. Maar dan is vervolgens wel de grote vraag, Jeroen, en ik hoop dat voor de spelers dat morgen niemand daaraan denkt. Ja, welke van deze twee ploegen kan vervolgens tegen Barcelona op? Want dat staat dan te wachten. Ja, nou ja, goed. Ik heb uh, Barcelona nu die twee wedstrijden zien spelen tegen Milan. En uh, ik zie ze ook nog wel eens in de competitie voorbij komen op de televisie. Um, normaal gesproken staat er geen mate op Barcelona. Maar toch heb ik het gevoel dat het elftal uh, moe is op dit moment. Dat was in Sassilo heel goed zichtbaar. En ook vandaag vond ik ze... Uh, best wel wankel op bepaalde momenten. Zeker na de gelijkmakers hadden het, dan het geluk dat ze die tweede pijl kregen. Maar zelfs na de 3-1 waren er nog hele fases in de wedstrijd... waarin ik het had dat als Milan zou scoren... en er zijn een paar keer dichtbij geweest... dat de boel kunnen instorten. Uh, sowieso, als je tegen... ook al is het Barcelona gaat... Je hebt altijd natuurlijk een kans in een wedstrijd. Ja. Het kan wel altijd wel. gewoon lopen zoals het loopt. Uh, uiteindelijk in jouw voordeel. En, en met name Chelsea zal, uh, zal zeer gebrand zijn op goed resultaat tegen Barcelona. Want die twee ploegen hebben <laughs> een enorme geschiedenis. Met, uh, met meestal uh, uh, Barcelona uiteindelijk als winnaar. Nou, is dus van alles nog wat gebeurt uh, in de historie. Uh, en dat is een vrijde centrum tussen deze twee uh, clubs. Met uh, uh, nou ja, bijvoorbeeld uh, Mourinho destijds in de wasmand... Uh, Rijkaard die in de kleedkamer van de scheidsrechter. van de scheidte, uh, Drogba... die uh, bijna op de vuist ging met, uh, met arbitrage. Uh, penalties die niet gegeven werden. Chelsea dat ze bestolen voelden Van alles en nog wat. Dus uh, ja, ook op basis daarvan zou je bijna hopen dat Chelsea doorgaat... om dan nog eens een keer uh, dat, uh, dat enorme duel met Barcelona aan te gaan. Ja. En of ze dan een kans hebben. Ja, ik denk dat ze dan zeker een kans hebben. Ze ja. hebben een grote kans... Iets minder grote kans dan Barcelona. Maar ik acht ze zeker niet kansloos voor het bereiken van de finale. Eerst maar eens morgenavond. Chelsea tegen Benfica. Jeroen, we horen jou op de televisie. Het is natuurlijk ook op Radio 1. Tot morgen. Dat was Tim Finn met fraction too much friction. Fietscrosser Jelle van Gorkom ligt nog altijd in het ziekenhuis in de Verenigde Staten. Hij kwalificeerde zich afgelopen weekend voor de Olympische Spelen. En vlak daarna kwam Van Gorkom zwaar ten val. Daarbij liep hij een hersenschudding, twee gebroken ribben en gekneusde longen op. Bondscoach Bas de Bever is in Amerika gebleven om Van Gorkom te steunen. Bas, goedenavond. Ja. Waar ben jij nu om precies te zijn? Ik zit iets hier thuis. Ik kom net van binnen in Dus jij weet exact hoe het met Jelle gaat nu? exact met jelle gaat. Hè? Vertel. Uh, ja, goed, hij is opgenomen zaterdag na uh, die wedstrijd uh, met, met, uh, met nog wat letsel. Je noemde het net, maar het meest uh, zorgwekkende was en is uh, uh, die longkneuzing of die longkneuzingen. Um, hij, hij, hij doet het goed op het moment. We houden hem wel uh, licht in slaap, omdat hij uh, aan een beademingsmachine uh, ligt. Um, niet zozeer uh, omdat hij de, de, de, de zuurstof nodig heeft, zou ik maar zeggen. Maar meer omdat de longen zelf het werk dan niet aankunnen. Ja. Um, dus die machine helpt hem daarbij. Ja, je zegt, we houden hem in slaap. Betekent dat hij al die tijd geslapen heeft? Of is hij ook aanspreekbaar geweest al? Nou, zondag hebben ze hem uh, even van die machine afgehaald. Maar um, dat was eigenlijk te vroeg. Gewoon een paar uur. Uh, je moet je zuurstof gehaald, dan moeten we op een bepaald niveau blijven. En dat zakte echt heel hard in. Dus toen hebben we hier besloten om... Uh, om hem weer terug aan de machine te leggen. Maar die uren dat hij er vanaf is, heb ik nog even kort met hem gesproken, voor zover het ging. En wat zei hij? En, nou ja, goed. Niet zo heel veel. Hè, vragen wat hij hier deed. En, want hij heeft natuurlijk ook een flinke hijziger gezien. Dus hij weet ja. van het hele volveld uh, niet heel veel meer af. Uh, maar snel daarna hebben ze hem alweer uh, uh, uh, slaapgoed af. Ja, hij weet er niet veel meer vanaf. Hij weet het nog wel een beetje. Of... Nee, eigenlijk niet. Wat je, wat je vaker doet met zware hersenschuddingen, ongeveer om de drie minuten dezelfde vraag stellen... van wat doe ik hier en wat is er gebeurd? Ja. Uh, nou goed, dat, dat vertel je dan maar. maar... Ja, en wat ja. heb je hem dan verteld? Want even voor de mensen die dat even gemist hebben... wat is er eigenlijk precies gebeurd? Hij had zich geplaatst voor de Olympische Spelen... ging toen de finale rijden daar van die wedstrijd en toen? Ja, hij had zich genomineerd. Hij moest hier nog alleen vormbouw tonen. Nou, dat had hij gedaan. Uh, en in de kwartfinale kwam hij toeval. Uh, over een sprong kreeg je een beetje een zet van een tegenstander. Uh, waardoor hij die voorover van zijn fiets uh, viel. En precies tegen een oploop van de volgende sprong aan. Dus dan lig je weer met 50 kilometer per uur in één keer stil. Uh, en ja goed, uh, daar heeft hij dus het les wel aan overgehouden wat, uh, wat hij nu heeft. Ja. Nou is het allerbelangrijkste natuurlijk dat hij uiteindelijk weer gezond wordt. Is het ook al? Kan je ook al... Ja, een beetje vooruitkijken en denken aan de Olympische Spelen. Zit dat er nog in? Moet je dat al uitsluiten? Nou, daar is eigenlijk nog niet heel veel over te zeggen. Uh, het belangrijkste is inderdaad, wat je net zei... dat die jongen gewoon weer gezond wordt. En de artsen hier uh, die zijn zeer positief over zijn herstel. Die zeggen dat hij gewoon volledig gaat herstellen. Uh, het vraag is dan alleen hoe lang dat, dat gaat duren. Uh, hij zal hier nog een paar dagen aan de machine blijven liggen. Uh, ze hebben hem toevallig net... Uh, iets van de, het slaapmiddel uh, teruggebracht zodat hij iets, iets wakker kan worden. Dat doen ze dan gewoon als een dagelijkse routine uh, om, om, om hem, hem zelf even te laten werken en de omgeving in zich op te nemen. Maar zometeen uh, voeren ze er een beetje op en uh, laat ze hem inslapen. Maar of dat uh, spelen haalbaar zijn of, of, of gaan zijn, uh, uh, daar kunnen we en, en, en willen we denk ik nee. ook in huis. Nou, dan stellen we die vraag later als dat uh, van toepassing is. Hij moet er ja. nog een paar dagen blijven. Dat betekent dat jij daar ook blijft totdat hij naar huis gaat? Nou, ik blijf niet op tot het weekend. Zijn vader die komt, uh, die komt het weekend ook deze kant op. Um, als dan alles prima is hier en, en, en onder controle, goed, dan ga ik naar huis. En dan blijft zijn vader, uh, blijft zijn vader hier. Ja. Hoe zijn de reacties ondertussen? Komen er veel steunbetuigingen uit Nederland door? Ja, enorm veel. Dat is ook wel goed om te horen en te zien. BMX is een niet al te grote wereld. Uh, maar het is wel goed te zien dat die wereld zich heel erg organiseert in zulke soort gevallen. Dus hij krijgt aan allerlei kanten steunbetuigingen. Uh, vanuit de BMX-wereld. Uh, maar goed, ook vanuit de Bond en NOC. Er uh, is ook alweer contact gehad met de medische staf van het NOC. Die uh, bij eventuele terugkomst, mocht het nodig zijn, uh, en goed, dat die thuis direct verder behandeld kan worden. Ja. Uh, dus aan alle kanten worden er uh, positieve berichten van deze kant op gestuurd. Nou, dat is mooi. Ook namens ons beterschap, uh, graag aan hem overbrengen, je Dankjewel. En laten we hopen dat we jullie samen op de Olympische Spelen zien. Dank je. Tot besluiten van deze uitzending bewijzen wij de laatste eer aan oud-atleet Xenia Stad de Jong. Vandaag overleed ze. In 1948 was Xenia Stad de Jong startloopster van de Nederlandse estafetteploeg voor de Olympische Spelen. Met ook Fanny blanke koen De ploeg won goud. 4x100 meter estafette dames. Op de binnenbaan Australië, dan Canada, Groot-Brittannië, Oostenrijk, Nederland en Denemarken.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 ...ligt onze ploeg achter als Fanny aan de laatste 100 meter begin. En het lijkt wel op nu de andere atleten stilstaan. Alleen de Australische King houdt dat vol, Maar één meter voor de streep heeft Fanny ook haar ingehaald. Dankzij Fanny Blankers-Koen, die zich in dit toernooi een atleten getoond heeft... ...zoals Nederland en de wereld nog nooit hebben gekend... ...klinkt opnieuw door Wembley het Wilhelms. Dat was de prachtige stem van Philip Loemendaal. Xenia jong is 90 jaar geworden. Tot zover, Mieke van der Wijze zometeen na 11 met Met het Oog op Morgen. Wij zijn morgen bij u terug met ook dan weer Champions League voetbal. Graag tot dan. Sport op radio 1. Zondag van 2 tot 8. Hoopbal, davis Captaines, wilrennen, parijs roubaix Zijn die achtervolgers, daar zit alles in één groot blok bij elkaar. En daar krijgen we een demarage. En om zes uur de KNVB-bekerfinale. En de schot dat, maar een centimeter naast gaat. is een, een wedstrijd geworden met strijd. PSV-Heracles. Maar dat was de bal ja. de goal. NOS langs de lijn, Londa van 2 tot 8. Radio 1, het nieuws van alle kanten.